President Erdogan heeft zeven dagen van nationale rouw afgekondigd. In heel Turkije hangt de vlag half stok, ook op Turkse diplomatieke posten in het buitenland. Het dodental na de aardbeving in Turkije en Syrië is opgelopen tot boven de 2600. Vanuit veel landen is hulp onderweg. Vanuit Nederland zijn 65 reddingswerkers met acht hulphonden. Ze zijn vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven. Rond deze tijd vertrekt daar ook een toestel met 15 ton gereedschap en andere spullen. Nederland heeft tot nu toe voor meer dan 1 miljard euro militaire steun geleverd aan Oekraïne. Defensieminister Ollongren schrijft dat in haar maandelijkse overzicht aan de Tweede Kamer. Een deel van dat bedrag krijgt Nederland terug van de EU. Tot nu toe was dat bijna 63 miljoen. Ongeveer de helft van de Nederlandse bijdrage is in de vorm van spullen. De gevolgen die dat heeft voor de paraatheid van de Nederlandse krijgsmacht zijn volgens Olongren nog acceptabel. Kamerleden van Haga en van Houwelingen blijven lid van de commissie... die de parlementaire corona-enquête voorbereidt. Binnen de commissie waren irritaties over uitspraken van de twee over corona... en over lekken naar de media. In de besloten vergadering vandaag zou gevraagd worden om hun vertrek... maar dat is niet gebeurd. Volgens commissievoorzitter Marielle Pauw van de VVD... was het een goed gesprek en gaat de commissie keihard aan het werk.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 Dat was hem, de kop van de derde, derde uur, het begin. En dat is niet zomaar een begin, want hij is weer terug van weg geweest. Des Noland hij heeft nieuw materiaal uitgebracht met een album. I Binnenkort zal er hier bij ons wat op de website gaan verschijnen. Want het is een heel mooi album. Ik heb al even wat dingen doorheen zitten beluisteren. En dit is een van de nummers, Sandy the Clowns. Uh, waarmee we dus uh, in het uh, uurtje hard werken voor Jaapie Koper uh, terecht zijn gekomen. Want nu moet ik zelf uh, toch echt aan de slag. Volgende week uh, is het wel een ingeblikte uitzending. Want dan ben ik ze zelf uh, verhinderd. Dus er komt wel wat uit. Maar hoe het uh, gaat klinken, dat weet ik zelf nog niet. En ik ben ook nog een beetje afhankelijk van het geluid. Wat wij krijgen van de finale van de Night-editie, Want dat is komende week uh, het agendaatje bij de Rob Akda Dat uh, wat betreft het uh, verhaal Rob Akda wordt, want daar hebben we dus twee uur van uh, kunnen beluisteren. Ik zeg nogmaals, um, als je de herhaling hoort... dan heb je het eerste uur kunnen luisteren naar deel 2... en het tweede uur naar deel 1. En waarom? Dat heeft alles uh, te maken met de tijd. Want uh, bij de 1 was het 57 minuten. Maar ja, toen bleek dat Verdonschot uh, dat helemaal niet goed had uitgerekend. Dat is het systeem waar ik mee draai... En in het uh, tweede uur was het eigenlijk bijna hetzelfde verhaal. Want ik had ook op een gegeven moment veel meer tijd over dan ik ook daar uh, had ingepland. Dus hoe op een of andere manier uh, vreet hij de mp3 uh, die ik dan gemaakt heb om het hele uur voor te produceren. Niet uh, wat dat betreft met het systeem. De tijden corresponderen dus niet. Wat gaan we wel doen in dit uur? Uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, ook nog praten. Want we hebben ook nog een telefonisch interview met Sven Ross. Want hij heeft een, een nieuwe single uitgebracht. Niet zomaar, eh, want het is een hele mooie. En eh, er is nog meer eh, rondom Sven te melden. En ook over Sterre Welding, Want beiden gaan optreden in het Zuiderzeemuseum. Dus dat eh, ga je straks uit de mond van Sven zelf een beetje gaan horen. Want eh, wat zit erachter en hoe of wat? Dat eh, is een van de vragen die ik daar nog wel bij heb eh, zitten. Dit is van een dame die komt hier uit de buurt. Ze woont in Haarlem en ze heeft al de nodige singles uitgebracht. En er komt nog een EP aan. Die komt in maart. Maar dit is haar single die ze afgelopen vrijdag heeft uitgebracht. Er zit er trouwens ook nog een videoclip bij.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 Als ik mezelf kan overgaan, doe ik gezellig weer mee. Maar wat nou? Dan zeg ik uh, dat is uh, de nieuwe single. En ja, dat klopt dus niet, want uh, het is uh, uiteindelijk uh, dit, want uh, dit is, uh, er zit er trouwens ook een clip bij. Dus ik moet hem herstellen. Dit is de laatste single en die heet Waarom. En er zit dus een clip bij. Rot, ik wil niet boos gaan slaan Dromen en illusies. Dromen en illusies. Moet ik kijken naar waarheid en conclusies. Waarheid en conclusies. Hoe voelt het nu het dichterbij komt? Jij dichtbij komt, ben jij ook zo verdwaald. Contact vloeit rood. Wat je wil is overbodig. Of blijf je denken er het komen? Laat me leiden door dromen en illusies. Dromen en illusies. Is alles wat je voelt Zo'n hele mooie Spotify-speler bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland. Op het uh, eerste pagina, de homepagina, staat het muziekoverzicht uh, van uh, december nog, als het goed is. En daar stond ook deze productie op. En eerlijk gezegd, uh, halve heb ik hem eigenlijk te weinig laten horen. Dus het is vandaar dat ik hem nog een keer even gewoon eventjes voorbij laat komen, voor jou... Maxim Oostenbrink schuilt erachter. Dromen en illusies. En daarvoor hoorde je waarom van Nienke. En niet de woorden. Want die had, ik al, uh, die had ik al eens eerder gedraaid. En dat was dus niet de nieuwe single. Die woorden. Maar waarom wel. Dus dat uh, was het uh, verhaal van Nienke. En daar komt nog meer aan. Want er komt een EP uit. Dit bleef ook in de mailbox uh, klepperen. En dat is uh, de nieuwe single van Portland Rider. Afgelopen week is die uitgebracht. Uh, en als je hem uh, nu komende donderdag hoort. Ja, die is al een week uit. Ja, klopt. Maar uh, het is nu maandag. En dus moet ik hem even laten horen. Sinister Dackement heet uh, de nieuwe single van Portland Rider. truth is out there by accident she gave me this document written But maybe they A difference. I opened my heart. Now I think of it all. Maybe that is for me. But I thought maybe this time, move on and life will. Was dat en uh, met Remedy, en het is niet zomaar dat we uh, Sterrenweldering uh, draaien, want uh, het heeft een reden, en die reden die hangt ook aan de telefoon. Maar het is niet Sterrenweldering, maar wel Sven en Ros. Want goedenavond, uh, Sven. Want, uh, goedenavond. Is... Ja, goedenavond. Uh, want er komt iets uh, speciaals aan, toch? Ja, klopt. Ja, ja ik, uh, ik ga zondag met uh, Sterren een concert geven in het zuid -Zeem -Zeem in Enkhuizen. Dat is nee. heel tof ja Wat is goed hè, Goed goede is dat. Ja, ja de, nou ja, goed, uh, dat wist ik ook al een tijdje, eerlijk ja. gezegd. Ik ben op een gegeven moment uh, ben ik op haar gestuurd. En, uh, ja, uh, dat, uh, en uh, dan blijkt dat ze dus ook nog haar werk uh, ja, uitgeeft bij Revenge Records. Dus dat, mm -hmm. uh, dat is uh, ook uh, een bekend uh, label. Waar ik ook ja. regelmatig werk uh, van anderen laat horen. En Sterren Weldering is ook in 2021 bij ons hier geweest. Dus ja, je bent niet de enige, want uh, jij kwam er iets later, maar uh, jullie ja. zijn beide in, de, in, in deze studio geweest. Ja. ja. Uh, maar even, uh, want uh, je gaat, uh, je gaat uh, met, uh, met haar dus een optreden doen in het Zuidense Zeemuseum. Ja. ja. Hoe zijn jullie aan elkaar gekomen? Hoe, uh, hoe zit dat? Um, nou, mijn uh, gitaarleraar van vroeger, die uh, heeft contacten met het Zuidense Zeemuseum. Ik heb daar vroeger ook als ...als jochie wel gespeeld, ik kom uit die omgeving. Mm -hmm. En um, toevalligerwijs ook tien jaar terug, bijna precies op de dag af... Uh, ...speelde ik daar een van mijn eerste uh, betaalde gigs... ...in het volprogramma van, uh, van Arnaldo Lopez, een vingerstuig gitarist. Ik speelde toen zelf uh, nog instrumentale gitaarmuziek ook. Mm -hmm. Dus het is heel tof om na, na, na tien jaar terug... ...is dus ook hetzelfde soort evenement, dat doen ze al, uh, al jarenlang op uh, zondag... Uh, yeah. Zondagmiddag, vroeg in de middag, lunchconcerten. Hmm. En, uh, en ja, mijn, mijn gitaarleraar van, van vroeger, die vroeg of ik dat uh, weer een keer wilde komen doen. En of ik dat dan met iemand samen wilde doen. Dus toen dacht ik, nou, die zal ik vragen. En toen kwam ik bij Sterren uit, want ik ken Sterren ook al wel een tijdje. We schrijven af en toe samen. En uh, dat leek me heel erg leuk om met, uh, om met haar te doen. Dus uh, zodoende. Ja, um, begrijp ik uit jouw woorden dat je dus ook nog iets... ...gaat doen uh, samen met haar en dat er samen een, een, een song uit uh, gaat rollen? Zoiets? Nou, dat, dat, dat weten we eigenlijk nog niet. We gaan, uh, we gaan woensdag uh, gaan we eventjes uh, samen zitten om uh, te bedenken hoe we het allemaal aan gaan pakken. Uh -huh. En um, ja, wie weet dat we nog wel tot iets gezamenlijks komen, maar dat uh, de, ik beloof nog niks. Dat, <laughs> uh, dat gaan we nog zien. En, okay. uh, maar goed, ja, onze muziek sluit sowieso wel goed op elkaar, op elkaar aan denk ik, dus um, ja. we gaan uh, we gaan, dat gewoon, we gaan anderhalf uur samen invullen. Dus dat, uh... ja, um, is het ook zo dat, um, dat de een ook solo nummers brengt en dat jij dat ook doet? Ja, dat is in principe het hele idee wel. We spelen ja. allebei uh, gewoon een eigen, een eigen set en ja. we gaan dus uh, nog even bespreken hoe we dat precies gaan doen. Ja. En, uh, maar het is misschien wel leuk om, om wat samen te doen, maar dat gaan we dus nog even repeteren. Dus daar gaan we, gaan we nog uitkomen. Oké, okay, dus dat, uh, dat zijn snode plannen in, uh, in dat overzicht. Uh, ja, ja. uh, uiteindelijk komen jullie eigenlijk een beetje uit dezelfde streek uh, vandaan. Ja, uh, Sterre komt uh, volgens mij uit Alkmaar vandaan en jij komt daar uh, dichtbij uit de buurt. Ja, ik kom, ik kom uit Hoogkarspel. Ja, bedoel ik. Dat ligt vlakbij vlak nee. Enkhuizen. Ja, dus ja. een beetje, ja, ja noorden van Holland. Ja, ja, voor jou is het min of meer een beetje de wortels. Hè? Enkhuizen, Hoogkarspel, ja, dat, dat, dat is inderdaad niet ver van elkaar af. Hm. Um, maar goed, uh, jij zelf bent ook actief. En dan komen we op het tweede gedeelte van het uh, gesprek. Dat is ook een reden waarom we even jou aan, uh, aan de telefoon willen hebben. Dat is die nieuwe single die afgelopen vrijdag is verschenen. Ja, klopt. Ja, hoe, uh, want uh, ik lees dan op een gegeven moment ook van... de jonge Sven uh, was op een gegeven moment ook fijn bezig. Hield uh, de rest van, uh, van de familie nog wel eens een beetje uit de slaap... omdat hij uh, nog een beetje aan het songwriten was. Uh, hoe, hoe, is dat, uh, ja, hoe is dat eigenlijk geweest? Uh, in Huizen Reus, hè? want dat is je echte naam. Ja, ja, klopt. Ja, ja, ik, uh, ik vind het altijd vervelend als mensen mij kunnen horen... als ik zong als ik aan het schrijven ben. <laughs> ja. dus, en dat, dat was vroeger al zo. En ik ben een beetje rond mijn dertiende, veertiende... begonnen met, met liedjes schrijven. Ja. En um, ja, dat ging ik dan vaak doen als mijn ouders op bed lagen. En dan uh, ging ik beneden heel zachtjes nog muziek maken. Dus dat is ook wel een reden dat ik vaak... de volgende dag op school te laat kwam. Ja. En... Um, ja, ik, ik, uh, ik vond het gewoon lastig om, om in een omgeving liedje te schrijven waar, waar mensen me kunnen horen. En dat heb ik nog steeds. Mm -hmm. Maar nu, uh, nu woon ik op mezelf, dus je hoeft dat niet meer in de laatste uurtje. Ja, maar je hebt dan ook uh, met niemand rekening te houden dan alleen met jezelf en misschien uh, een paar huisdieren die er misschien rondlopen. Maar ik weet niet of je huisdieren ja. hebt. Nee, die heb ik niet. Nee, <laughs> ik, ik, zit nu, uh, ik woon nu helemaal op mezelf. Dus dat kan ik uh, los van dat mijn, mijn buren me wel een beetje kunnen horen. Dus ik ga ook niet te laat door, maar... Uh, ja. Ja, nee, maar dat, is, dat scheelt wel een hoop... in verhouding met, met vroeger. Ja. ja. Uh, die single, A World We Believe In... Ik, uh, eerst, uh, ja, ik moet dan uh, ook uh, met, de, met de pet... van 3 voor 12 Noord-Holland op. Ja, uh, is dat natuurlijk ook altijd leuk... als je dan een, uh, een nieuwe release behandelt. Maar bij jou kreeg ik het op een gegeven moment... Uh, kreeg ik een, uh, een strot van hier tot, uh, tot hier. Ik weet niet wat het is. Maar uh, hij is maatschappijkritisch. Dat zeg je zelf. Maar um, wat, wat, er zit ook een bepaalde bitterheid uh, af en toe uh, in, in, in die single. En hoewel er ook iets positiefs in zit. Dat zit er ook in. Ja, nou, ik vind het sowieso heel, heel bijzonder dat je dat, uh, dat gevoel er, ervan kreeg. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook ja, de bedoeling van zo'n song. Ja, um, ja ik, ik ben uh, gewoon niet heel erg tevreden met hoe, uh, hoe we als maatschappij um, uh, erin zitten. En dat heeft met heel veel verschillende dingen te maken. En in deze song wilde ik het centreren rondom het gevoel dat, dat je nooit geno goed genoeg bent of goed genoeg, uh, genoeg doet, mm. uh, dat eigenlijk vooral. Ik heb dat zelf wel uh, een beetje, wel uh, rond de periode dat ik begon met muziek uitbrengen, heb ik daar wel veel last van gehad, dat ik mm. eigenlijk mezelf te veel druk oplegde. Maar die druk die ik mezelf oplegde, die, die kwam eigenlijk ook vanuit een soort van verwachtingen waarvan je denkt dat ze er zijn. Uh -huh. vanuit de maatschappij. Ja, want. En, uh, ja? Maar goed, ja, ik, ik, ik hou er nooit zo van om hele. Uh, depri-songs te schrijven. Dus ik probeerde altijd wel een, een manier te vinden. om daar een, een hoopvolle ondertoon aan te brengen. Dus dat is... Daar ben je in geslaagd, ja, want dat, uh, dat zat er wel degelijk in. Ja, nou, dat vind ik wel tof dat je dat eruit haalt. En dat, ja. dat, is, ja, dat is ook wel de bedoeling ervan. om. om ja, het, moet niet een, een, uh, het is meer een zong waarvan ik denk van ja, ik zou, ik zou veel willen veranderen. Huh. En uh, nou, daar is dit in, in ieder geval voor mij persoonlijk ook wel een uh, stap toe geweest. Dus als ja. het voor andere mensen ook zo kan zijn, dan, uh, dan is dat, uh, ja. dat heel tof. Uh, want uh, afgelopen uh, zondag, dus gisteren, uh, toen zat ik ook even bij Gluren bij de Buren. Hoewel dat uh, niet helemaal een huiskamerconcert was, maar bij de Jopenkerk in Haarlem. Daar kwam ik Max Polman tegen, want die, die is hier ook. Ja, Max is ook hier geweest. Eigenlijk een ja. beetje een soort stevige geestverwant van wat jij doet. Ja. Maar goed, hij zegt op een gegeven moment bij het aankondigen... Dark Water heet dat nummer, van hem dan. Dat gaat over de Noordzee. En hij zegt, ja, er zijn zoveel dingen, mooie dingen in het land. Je kan toch niet je eigen land haten? Zo, zoiets maakt hij er eigenlijk van. En als ik jou zo hoor in jouw single... zeg je eigenlijk min of meer hetzelfde. Ja, ik ken die specifieke song niet. Ik ken Max, Max persoonlijk ook niet, maar ik ken zijn muziek een beetje. Ja. Maar um, ja, ik denk dat dat ook zeker niet, niet iets is wat, waar ik de enige ben die daarover uh, over schrijft. Mm. En, um, en ja, ik vind dat ook wel, uh, wel, wel tof, dat is, ja, het is natuurlijk wel, uh, ook wel een beetje hot topic, dat, dat uh, gevoel uh, wat, uh, wat ik zelf in die song gelegd heb. Ja. Um, dit is dus een single uh, op weg naar uh, meer, want dat uh, heb ik ook uit het hele verhaal begrepen. Wanneer uh, kunnen we dat uh, verwachten? Ja, ik um, ga um, heel snel een, een EP'tje uitbrengen en in principe zijn de, de meeste songs daarvan uh, zijn al uitgebracht. Ik hm. heb ervoor gekozen om alle, alle songs als single uit te brengen, dus één per keer en er is nog een vierde song en dat ga ik uh, volgende week aankondigen wanneer, uh, wanneer die komt, maar dat zal al vrij snel zijn. En, um, ja, en dan uh, gaan we weer nieuwe dingen maken. Daarna daar zijn we ook al mee bezig trouwens. Ja. Maar ja. dat blijft doorgaan. Goed, dan gaan we hem draaien. Sven Ross met A World We Believe In. Trapped and alone, you work to the bone. Just to fall behind.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 Moet pissen, al de doekjes voor mijn voet. Alles is van plastic en alles is van blik. Maar je denkt toch zeker niet dat ik het in de vuilbak mik? Ik laat het achter op de grond, ik neem niks mee naar huis. Zit ik straks nog zelf te kijken met die oude rommel thuis? Misschien is het niet pluis, ruimt een ander het maar op. Want ik heb schijt aan de wereld en stront in mijn kop. Wow! wow. De wereld en stront in mijn kop. In een speedboat met mijn vrienden volle gas door de sloot. Een ander kan de tyfus krijgen, valt toch lekker dood. En als het je niks aanstaat, nou dan heb je lekker pech. De muziek gaat toch wat harder, ik ben ook een nachtje weg. De een komt voor het vissen, de ander voor zijn rust. Ik heb scheid aan iedereen dat maar gerust En als de lol eraf is Dan ben ik er weer van door Ik laat mijn tering bende achter Ik naai alles over boord Ik weet dat het niet hoort Maar ik doe het lekker toch Want ik heb schijt aan de wereld En stront in mijn kop wow, wow. En stond in mijn kop. Wow, wow. Een beetje, eerlijk gezegd, uh, wat, wat streekmuziek. En dat uh, komt uit de buurt van Brabant. Rosa spruit. En stront in mijn kop. En daarvoor hoorden we Sven Ross met The World We Believe in. Uh, dit is ook nieuw materiaal. En wel van George and the Rams. En uh, dit uh, komt ook van een EP die ze binnenkort uh, willen uitbrengen. Uh, uh, de single heet This Too Shall End. Brown cafes, no strolling toddlers in the park. People standing behind the windows, watching the day turn into dark. Take a drink, raise the glass. This one goes out to old friends. Take a drink, smile on your face. Remember this too shall. End. Sun shines bright. The door is closed, but not with a lock. Reinvent and redesign. Battle the taking of the clock. Working on the ceiling shift. er even drie achter elkaar gezet. George and the Rams... met een uh, nieuwe single. Uh, daarachter hoorde je Berenice van Leer... met I'm Here. Nou, die hebben ze, gisteravond heeft ze dat ook uh, gespeeld... in de Bitter Suit. En dit is van het uh, laatste album... van uh, de heer Alex Nieuwland... of beter gezegd Nuland En Heaven Help Me Now. I Candy heet uh, dat album. Uh, we gaan uh, snel verder. want We hebben er nog, uh, nog een paar... Uh, die we er nog uh, even... Uh, willen laten horen. En dit is één van die singles. is wel een hele korte. Uh, de firma Lorem Ipsum weet daar wel raad mee. En dit is het openingsnummer van Peter Garnish. Nummer dat heet Molly. to make her sad Lorem Ipsum uit Volendam. Ja, want er was vanavond weer eens een, een hele fijne aflevering waarbij ik me in tweeën moet delen. Um, en dat tweeën delen, dat uh, gebeurt met een uh, maandagavondprogramma waar ik ook uh, mee zit te luisteren, vink. Dat is het programma van Roy de Smet. Uh, die is ook uh, als muzikant hier uh, geweest. Sterker nog, hij is zelfs ook nog een keer uh, aangeschoven in een programma wat, uh, wat we hier hebben. Uh, van Pim Groof. Uh, en daar had hij uh, wel het een en ander vertellen over Bob Dylan. En Roy uh, draait tussen 7 en 8. En dan wil ik toch altijd even weten wat hij allemaal aan het uitspoken is. In dat uh, fijne programma. Dus uh, dat uh, is één kant van het verhaal. Uh, en uh, ik weet dat Lorem Ipsum een van de, de vaste stamgasten bijna is in dat uh, programma. Hoewel, het valt uh, nog wel mee. Uh, vanavond uh, kwam er nog iets uh, bij van Jacob D. Edward. Dat is ook een hele mooie... Uh, brug uh, naar uh, dit uh, programma. Want uh, Jacob die het wordt komt 23 februari. Dat is, nou, ik denk over een uh, 2,5 week. Uh, dan is het zover. Dan uh, komt hij hier in ieder geval het een en ander laten horen... wat hij uit gaat brengen op zijn EP. En dat uh, de EP heet Threshold. En uh, er komt nog een, uh, een single aan. En uh, die single die, uh, gaat komende week het levenslicht zien. Ehm... Um, Volendamse materialen en Volendamse... wordt het haast niet, want... Uh, diezelfde Roy de smet draaide vanavond... en dan had hij toch echt... een vette primeur mee. De nieuwe van... Francis Alban Blake. Laat ik nou... toevallig ook in die mailwisseling... zitten van de heer Frank Bond, want... Uh, dat is degene die het materiaal... van Frans Blake, Blaak, zoals Francis... Alban Blake, in het echt heet. Uh, ja, dat maakt hij af. En uh, Spels is... Uh, een EP die er nog aan zit te komen... Deze single komt vrijdag uit. Maar we gaan hem gewoon simpelweg nu draaien. Tot aan het nieuws van 9 uur. En dan is het de tijd voor Marcel van Kuik met Heavy Metal. Dag hoor.